Nou, Herman, succes. Dankjewel. Vanavond hebben we als gast Mark Hoek met als onderwerp shamanistische heling en levenswijze. En Mark is shamaan en hij woont in Haarlem, lekker in de buurt. Nou, welkom, uh, Mark. Welkom, Richard. En uh, de onderwerpen die vanavond aan bod komen zijn: uh, Bear Creek, praktijk en opleiding voor shamanistische heling en levenswijze, transdance, shamanisme over shamanistische heling en levenswijze, sessies en cursussen, werkoefenavonden en Black Bear. Nou, dat is dus een hele drukke. Avonddruk agenda, dus we gaan uh, straks zo snel beginnen. Maar eerst uh, gaan we naar de muziek, en dat is uh, Tita La Rosa met Danza de Pumas y Lobas. Vanavond hebben we als gast bij Inspiratieradio Mark Hoek. En van jongs af is Mark bezig met de bedoeling of de betekenis van het bestaan. Vanuit die zoektocht is hij met diverse spirituele richtingen bezig geweest. Altijd op zoek naar de ware. De richtingen die hem, Mark dus, het meest hebben gevormd zijn de sannyasis van Osho, Advaita Vedanta bij Alexander Smit en de avatar trainingen van Harry Palmer. Toen Mark in 1995 in contact kwam met het shamanisme was dat een thuiskomen. Zijn opleiding heeft hij gehad bij Black Bear en Christopher Beaver. Het, het is een unieke manier van lesgeven... confronterend, humorvol en altijd op liefdevolle wijze. En het is een leidraad in zijn leven geworden. Hun lessen dat alles, met ener, dat alles energie is... en ook schaduwkanten eigenlijk stukken energie zijn... die je om kunt zetten in kracht... maakten het mogelijk om zijn eigen schaduwkanten onder ogen te zien... en daar wat mee te doen. Vanaf 2003 is Mark gaan trenddansen. In de training bij uh, Wilbert Alex kreeg hij zijn eerste visioen. Die richting gaf aan zijn leven. In 2004 is Mark uh, intensief begonnen... met de. Dus, uh, ja, hi <lacht> <Ja. lacht> Nou Mark, help me even. <tosses> Sunquist Hanek. Oké, okay, benadering. En wat het is gaan we zo meteen willen horen. Die juist uitgaat van wat al je sterkste kant is. Deze benadering, waarin de liefde van het bestaan... en de spirits hem diep geraakt hebben... heeft Mark een diep vertrouwen in het bestaan gegeven. Vanaf 2009 is Mark een geadapteerd lid van de Question Hawk Tribute of Florida. Zal ook gezegd <laughs> hebben. Nou Richard, ga je gang. Ja. Het interview is voor jou. Nou uh, Mark, welkom. Dank je. Ik, uh, ik ken je al vrij, ja, vrij lang mag ik wel zeggen. Ik weet niet precies hoe lang, maar ik, uh, ik heb een paar uh, shamanistische sessies bij je gedaan. En heb, uh, daarna ben ik regelmatig bij je geweest. Transdancen. Tot, uh, tot groot genoegen. Moet ik, uh, moet ik zeggen. Ehm um, ja, dat is een heel verhaal wat, wat Herman zo heeft verteld. En ja, je hebt een behoorlijke staat van dienst. In 1995 ben je al in contact gekomen met het shamanisme. En misschien moeten we eerst maar even gewoon heel bezaal uitleggen aan de luisteraars. Wat is shamanisme? Want daar, daar gaat het dan vooral over. Nou ja, wat mij betreft is shamanisme meer een, een verzamelnaam. Het is niet een bepaalde richting, maar het is een verzamelnaam van... ...oorspronkelijke uh, spiritualiteit. En ze zeggen dat het de oudste vorm van spiritualiteit is. <tankt> en het heeft een aantal gemeenschappelijke kenmerken. Een van de kenmerken is dat uh, alles bezield is. omdat door alles dezelfde spirit... ...dezelfde uh, goddelijke kracht stroomt... ...kun je in wezen ook met alles communiceren. Vandaar dat je dan met stenen kunt contact maken met bomen. Dus je wil zeggen dat stenen zelfs ook bezield zijn? Ja, ja dat wil ik wel zeggen, ja. ja. Ja, dat weet ik ook, want ik heb wel eens een vuur, uh, nou, min of meer redelijk recent nog een vuur, of uh, een uh, zweethut uh, met je gedaan. En ik uh, had het geluk om erbij te zijn bij de opbouw ook. was hier een aardenhout het was lekker uh, dichtbij. En uh, ja, we, we, het was niet alleen zaak dat we even een hut neerzetten en dat we even wat hout neerleggen en dat er even wat vuur kwam en dat de stenen even in het vuur worden gedonnerd. Nee. Nee, dat moest echt, ik heb geloof ik wel tien minuten rond het vuur lopen gerend. Met, nee. uh, <laughs> met allemaal instrumenten en uh, om een beetje de geesten op, uh, op te wekken. En uh, de stenen moesten ge, ja, ge, opgeladen. opgeladen worden. Een soort zegening of hoe je dat wel... Uh, dus dat, dat is nogal wat. En dat daarmee geeft dus, uh, geeft al aan dat, dat, uh, dat je het heel erg serieus neemt. En jij niet alleen maar je alle manen natuurlijk. Uh, ja, of je het nou echt serieus moet nemen, weet ik niet. Maar wel oprecht. Het gaat voor mij, dat vind ik het mooie van het shamanisme... of wat, wat mij persoonlijk heel erg heeft geraakt. Dat, hiervoor was ik heel veel met Indiaanse dingen bezig. Hè, zoals dat net opgenoemd. Hè. En dat was eigenlijk altijd naar het licht toe gaan. En toen ik mijn shamanistische leraar tegenkwam, die zei... het gaat niet om naar het licht te gaan, het gaat erom het licht naar aarde te brengen. En dat licht herkennen in alles wat, wat leeft... Dat ja, dat, dat geeft eigenlijk dat je verbonden bent en dat je voelt dat het bestaan met je is in plaats van dat je, ja, dat je doelloos rondloopt te zwerven en maar wat doet. Dat het bestaan met je is in plaats van dat je doelloos loopt rond te zwerven? Ik had ervoor dat je vaak zeg maar als je een boom hebt, wat heb ik daarmee? Terwijl als je dan merkt dat, een, een, ja, dat je iets deelt, dat je ja, dan krijg je een soort verbondenheid. Het maken van verbindingen. Dat is voor mij ook wat er in deze tijd... Uh, ja, eigenlijk, uh, ja, tussen mensen in ieder geval. Tussen mensen, maar ook gewoon... Ja, hoe vaak raak je nou de aarde aan? De meeste mensen zitten de hele dag in een betonhokje hokje. Gaan in een blikje van naar huis toe. En wat raken ze nou de aarde aan? En op hun werk zitten ze dus dan nog naar beeldschermpjes te kijken. Daar heb ik nog een mooi voorbeeld van. Want het, ja. dat, ik heb afgelopen uh, jaar... Heb ik, ben ik naar het Open Up geweest. Open Up Festival. En daar was een, uh, iemand die deed een hang-up... Je weet waarschijnlijk wel wat dat is. Dat is ook een shamanistisch ritueel. Maar misschien oh, ja, ja, van een andere stam. Dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Uh, ik heb dat gedaan. Ik heb uh, ik denk anderhalf uur op zijn kop gehangen. Met, met uh, optrekken en uh, weer naar beneden halen. En ik hing dus ongeveer. Uh, nou, een centimeter of dertig van de aarde af. Hè? Op zijn kop. Hè? En ik aan mijn benen. Ja, ja. En voor het eerst heb ik. Echt bewust. Uh, gevoeld. Wat de aarde was. Of, uh, ik had zelfs. Denk ik een soort contact zelfs met, uh, met, met de aarde. En ik vond het een heel mooi moment, omdat ik dus los van de aarde was, maar wel heel dichtbij. Hè. Ik kon hem niet aanraken, maar ik kon hem wel zien. Het leek er zelfs op, maar dat is ook belachelijk, dat ik zelf zag dat hij rond was. Ja, dat is ja, een ja, ja. beetje raar natuurlijk. Want, en uh, dus je zegt van uh, mensen hebben nog nooit die aarde aangeraakt. Voor, op dat ja. moment ben ik voor het eerst Dus echt bewust geworden van die aarde, door dat shamanistisch ritueel. Dus dat is prachtig. Ja, en dat heeft mij in ieder geval uh, erg geholpen om wat uh, praktischer te worden, wat meer uh, doelgericht en ook wat meer uh, ja, het plezier van op aarde zijn. Dat heeft het shamanisme echt gebracht. Ik had natuurlijk heel veel Oosterse dingen gedaan en daar uh, heb ik heel veel uh, extatische momenten gehad, heel veel... Bliss uh, ervaren. Dus door meditaties en of zo. Door meditaties, door. Ja, ja, meditaties eigenlijk. Ja, mm -hmm. ja dat kan wel zeggen. <laughs> ja. Dat heb ik veel geoefend. En ook yoga gedaan en zo? Ja, nee, mijn, uh, mijn, uh, uh, mijn eerste richting was natuurlijk Osho. Dat was uh, veel de dynamische meditaties, vipassana en, en al dat soort dingen. Nou, vipassana, heb je al veel gedaan? Nou, meer een, een soort vorm. Niet echt specifiek. Hmm. Nou, en daarna ben ik bij Alexander gegaan. en Dat is dan uh, Advaita Vedanta. Dat is de non-duale weg. Dus direct naar waarheid. En daar, van daaruit heb ik wel heel veel gemediteerd. Hmm. En dat was, dat was verrukkelijk. Maar ja, dat integreerde toch niet helemaal in het leven. En toen ben ik op zoek gegaan. En toen ben ik bij het shamanisme uitgekomen. In het begin had ik daar... Maar, maar, maar, wat resoneerde er dan niet... Uh, nou, ik was heel gelukkig. Ik had een fantastisch leven. Alleen zodra ik met mijn vriendinnetje samen was, ze zei tegen me, begon ik al te huilen. En ik kon het in het licht vinden, maar hier op aarde ja, wist ik niet hoe dat moest. Ik was zeg maar echt zo'n zwever. Oké, okay, je zou kunnen zeggen van... Uh, ja, dat mediteren en alles, dat was allemaal prima. Maar je was wel een beetje de, het contact met het gewone leven verloren. Ja, dat zou je zo oké zeggen. Zo, uh, okay, ja. Ben jij een eclectische shamaan? Ik bedoel, pak jij van alles de krenten uit de pap... en dat combineer je samen... en daar heb je een eigen vorm van shamanisme aangegeven? Uh, nee, dat zou ik niet durven zeggen. Het, het is wel een beetje zo, maar... Uh, ik, ik heb te veel respect gehad, want wat ik net zeg, toen ik begon mm -hmm. met shamanisme dacht ik, nou, dit is natuurlijk helemaal primitief zijn een beetje met een ratel te zwaaien. En zo verfijnd als dat de Oosterse tradities zijn, waar ze natuurlijk duizenden jaren kennis hebben. Uh, daar ben ik heel erg van teruggekomen. Ik heb heel veel respect gekregen voor de verfijndheid. En dat is dan niet allemaal in, in schrift opgelegd en in uh, woorden of doctrines. Maar het, het shamanisme, een van de kenmerken wat ik er vind is, is dat je in de ervaring gaat en dan vanuit daaruit, dus voorbij de mind, voorbij het denken, uh, ja, in bewustzijn reist. En dat is eigenlijk zijn enorme rijkdom geworden en een enorm, uh, ja hoe moet je dat zeggen, ja dat heeft heel veel dingen van, van mijn ziel zeg maar, van mijn spirit wakker gemaakt en ik ben zeg maar daar ver in gegaan. En nou is de tijd om dat wat ik daar gevonden heb. Terug te brengen naar aarde. Ja, dat is heel traditioneel. En in daarin geloof ik toch wel dat die vormen. Die er zijn of de rituelen. Dat het eigenlijk veel strakker zit. Dan we ons realiseren. Je bedoelt je moet je heel strak aan die rituelen houden? doe je nee, zoiets? Het, is, het, het, is zeg maar, het zijn stepping stones in bewustzijn. Dus het zijn tredes in bewustzijn. Mm -hmm. En die, ja, als je, Vanuit je ikje heb je er echt geen idee. Waar je dan allemaal doorheen gaat. En op een gegeven moment. Achteraf denk je, oh, nu zie ik het. weet je Van die laag ga je naar die laag, van die laag ga je naar die laag. Maar wat ik, wat ik zo bizar ervan vind... is ja. dat jij dus eigenlijk via Osho, hè, de Saniyashi... Uh, in het shamanisme terechtgekomen bent. Terwijl ik, ik ken vrij veel shamanen... maar die zijn allemaal dus uh, bij Indianenstammen geweest... of uh, weet ik veel, Amerika enzovoort. En jij hebt precies juist die andere kant gepakt. Um, ik ben wel, ik ben eerst bij Osho gekomen, dat klopt. Ik ben daar... Uh... Uh, dat heeft me heel goed gedaan. Maar toen de hele boel in Amerika geklapt is, daar was ik natuurlijk ernstig teleurgesteld. Ik had daar. Uh, uh, ja, dat was echt een periode van: oké, okay, hoe ga ik daarmee om? En ik uh, kon mezelf niet meer in de spiegel kijken. En toen, na een poosje, heb, was ik daarmee in het Rijn. En Toen ben ik weer naar Osho gegaan, ook naar India. In Pune zat hij toen. Ja. En dat vond ik heel. Ook nog steeds heel mooi, want ik blijf Osho echt een geweldige leraar vinden. Een bron van inspiratie. Maar dat hele gedoe eromheen, die hele commune, nou, dat, ja, dat trok ik niet meer. Ik, ik dacht, dat gaat gewoon weer door. Wat, er niks wat is dat gedoe dan? Nou, als je dan bij zo'n leermeester zit... Ja, iedereen, ja, dat is dan toch de nectar waar iedereen van wil drinken. Dus je krijgt heel veel ellebogenwerk. En iedereen ja, hoe, om zo dicht mogelijk reising. bij... Ja, natuurlijk. En dat, dat, begrijp ik, dat begreep ik toen helemaal... En ja, dat, uh, dat kon ik niet meer. En toen, ja, dan voel je je even heel erg ontheemd. En nou ja, het vertrouwen dat het allemaal in je zit. Maar dat ik heb je toen moeten opbouwen. En dat is toen heel erg via die avatarcursus gekomen. En toen dat op zijn plek viel van, oh, het zit in mij. Toen dacht ik, ja, dan moet ik gaan doen wat ik leuk vind. En ja. toen kwam het shamanisme. Maar je zegt net, toen je bij Osho in Puna zat... Ja. Uh, kon je begrijpen dat er elleboogwerk gedaan werd. Terwijl Osho volgens mij uh, love in action is. Uh, dus begrijp uh, ik dan als leek het... Ook maar dat zegt niks zijn, Herman Ik denk zelfs dat, met alle respect ja, ja. Uh, dat mensen die daar juist mee bezig zijn dat daar, daar gaan worden dingen losgemaakt meer nog dan dat er transformatie plaatsvindt en dat betekent dus dat in, juist in die groepen het waarschijnlijk bijna nog erger is dan hmm. bij de gewone mensen, dat is een beetje wat ik ervaar uh, ja, bij andere groepen Dus er is ook een hiërarchie in? Nou, iemand ja. heeft me dat ooit eens uitgelegd. En dat gaf hem wel heel veel vrede. Kijk, mensen die spiritueel zijn, die zeggen heel veel aardse genoegens op. Die zeggen heel veel dingen stellen ze uit. In de hoop dat er dan zaligheid voor terugkomt. Om dat te doen, moet je een, wel een bepaalde vorm van hebberigheid hebben. Ja, want je offert hmm. heel veel op. Ja, dan wil je natuurlijk wel iets voor terug hebben. En zolang je dat nog niet gevonden hebt. Ja, weet je wel. dan, dan wil je geen risico meenemen. Dus je doet heel lief en aardig. Maar... Ja, weet je, als je dan even niet oplet, dan, dan zijn het uh... de meest vreselijke dingen die daar gebeuren. En dat heb ik eigenlijk in iedere ashram, in iedere spirituele cirkel gezien. Weet je, zodra het om de nectar gaat en je denkt dat dat buiten je ligt, ja, dan komen er wel aardige kantjes omhoog. En ook in je groeiproces, kijk, de naarste dingen, die bewaar je natuurlijk voor het laatst, want dat is het mm. meest confronterend. Ja. En je diepste schaduw, die, die, ja, het verneind zit hem in de staart. En. Dat te kunnen omarmen. En dat ook eerlijk naar jezelf te zijn. Ja, daar heeft het shamanisme wel heel erg bij geholpen. Om juist die stukken te zien dat je niet goed of kwaad bent. Maar dat uiteindelijk alles energie is. En als je energie niet goed gebruikt. Dat het dan naar wordt. Want erachter zit natuurlijk wel al die liefde. Ja. Alleen dat staat dan wel een beetje op zijn kop. Ja. En dat, ja, daar niet bang voor te zijn. Dat is ruig. He, dat je niet bang bent voor die, voor schaduwkant. voor die, voor die, voor die schaduwkanten. Voor die donkere lagen. En dat daar uiteindelijk allemaal liefde achter zit... maar dat dan ook daadwerkelijk te kunnen omzetten... of verlangen naar leven. Het is natuurlijk niet alleen maar liefde. Het is ook verlangen om te leven... of om je licht te laten stralen... of om er te mogen zijn. Hè, er zijn al een stuk of vier, vijf dingen... die dan essentieel overblijven. Ja. En, en dat heeft mij enorm veel vertrouwen gegeven. Dat als je daar een paar van die stukken oplost... en dat leert herkennen... Ja, dan denk je, oké, okay, dan is dat... Ja, dat ja, dan word je minder bang. Ik was vroeger een heel bang persoon. Dus voor mij, ik was bang in het donker. Ik was bang voor geesten. Ik was bang daarvoor. Ik was bang daarvoor. Dus voor mij, de eerste zweethut die ik deed... <laughs> dat was heel erg. Dat zit je ook in het donker. <laughs> ja, dan zit je in het donker. Ik ben een beetje claustrofobisch. Je? Je Oké. Okay. In het donker. In een klein hut. En met geesten. Nou, ik weet, die eerste zweethut... Dat was dan ook zo. Dan deden we eerst een reis vooraf. en we kregen een dier... Ik kwam helpen. Nou ja, ik zag nooit wat. Dus ik vond dat allemaal onzin. En de eerste dier wat ik kreeg was een konijn. En ik dacht, nou dat kan niet hè. Dat kwam mijn ego niet tegen. Nee. Ik zeg, ik heb niks gezien. <lacht> <lacht> ik zei, hoezo niet? Nou ja, ik zag een konijn, maar dat kan niet. Dus dat een Met een polshorloge. Alice ja. <lacht> in Wonderland. En toen tien jaar later, toen las ik dat konijn uh, stond voor angst. Nou, toen hmm. dacht ik, hè, na al die tijd viel dat kwartje op zijn plaats. En dacht ik, nou dat was toch wel heel erg beschamend dat ik dan zo'n weg heb geduwd. Maar die eerste hut, ik weet dat dat was uh, een, een intensieve hut. Ik was met vrienden we zaten daar en opeens begon iemand die bij die shamaan in de leer was, begon te channelen. Dus daar kwam een spirit door en ze begon te raaskallen. Het was een vrouw en er kwam een mannenstem door. Nou, Ik denk, weet je wat, ik trek al die stokken uit de grond en ik maak dat ik wegkom. En tot mijn stomme verbazing, en toen dacht ik, maar ja, dat voor mijn ego was dat zwaar. Want ik dacht, ja, al die vrienden, daar ga ik dan af. En toen dacht ik, weet je, dan gaat de mind rekenen. Toen dacht ik, nou, ik zit aan de overkant van die dame. Dus als er iemand in gevaar zijn, staan dat de mensen naast hen. Dus ik kan het nog even afwachten, weet je Ik, ik ga het nog even aanzien. En toen begon die shamaan tegen te praten. Nou, leuk dat je doorkomt hè, tegen die spirit, maar uh, je moet je wel een beetje gedragen, hoor. Dus uh, dat, uh, dat gaat zo niet. Ja, en tot mijn stomme verbazing luisterde die spirit ernaar. En kwam alles goed. Hm. Nou, in de tweede ronde. De hete stenen komen binnen. Die zo prachtig gloeiden. De zeden gaat er overheen. Ja, en dat was echt een thuiskomen. Toen dacht ik ah, dit is het voor mij. Hey, we gaan even naar, uh, naar muziek. Ja natuurlijk. Ja. Uh, het volgende. Na dit, uh, deze muziek. Uh, gaan we. Ja, toch even verder op de zweethut. Want ik vind het toch wel een erg mooi, uh, mooi gebeur. Kun je ook even een beetje uitleggen wat de bedoeling van is? En, uh, we gaan nu luisteren naar Enigma met The Child in Us. Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. We hebben als gast Mark Hoek en Mark is shaman. En we gaan het uh, in dit blok hebben over nou zweethut. En we gaan even verder met het shamanisme. Uh, Mark, um, ja, je bent heel erg enthousiast over uh, zweethutten. En dat, uh, dat sta je ook uit. En het terecht ook, denk ik. Ik heb er zelf ook aardig wat gedaan. Maar probeer nog eens, als je wil, uit te leggen wat nou een zweethut is. En, en uh, ook wat. <kwijden> probeer eens uit te leggen wat is het gewoon praktisch. En daarna, wat is nou de, de diepere bedoeling daarvan? Hè? Waarom doe je een zweethut? Nou, uh, praktisch gezien is het een, een hutje wat je maakt. En daarvoor maak je een groot vuur waar je stenen in warmt. En dan de stenen, die breng je de hut in, zodat het daar heet wordt. Het is zeg maar de moeder van de sauna. Ja, in plaats van dat je een elektrisch kacheltje hebt... Heb je hete stenen. Heb je hete stenen, om, die je dus in de hut brengt en dat geeft... Hitte. Ja, die stenen worden roodgloeiend uh, opgewarmd. Dus dan krijg je stralingswarmte. <coughs> en op een gegeven moment gaat er wat water overheen... en dan krijg je ook stoomwarmte. En dat is zeg maar zoals bij een stoombad, een Turks pad. He, dus het is een, ja, het is een, een, beetje het is een sauna en een Turks en, pad. En hoe, wordt, hoe heet wordt zo'n uh, zweethut? Uh, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar ik heb er nooit met een thermometer in gezeten. Maar ik denk, het stoom zal ongeveer 100 graden zijn. Hè, en dat koelt dan Dus het zijn al. gewoon uh, lekkere sauna-temperaturen. Ja, ja, ja, het kan wel lekker warm zijn. Ja. Nou is dat wel in de loop der jaren... wel uh, heeft dat zo zijn uh, periodes gehad. Begin hield ik van erg warm. Lekker heet. En uh, ook wel eens periode een stuk minder heet. Dat kan je natuurlijk heel goed variëren. Mm -hmm. De vorm van de zweetut... Uh, is natuurlijk heel erg afhankelijk ook van de situatie. Sommige mensen doen het met dekens. Anderen doen het met een aardehut. Anderen doen het in gebouwtjes. De vorm maakt natuurlijk niet zoveel uit. En dat is vaak ook een beetje afhankelijk van de, de oorsprongsverhalen. Er zijn natuurlijk heel veel oorsprongsverhalen van de zweethut. Hoe het bij de mensen terecht gekomen is. Ik, um, ik stel mij voor dat je dus als je de zweethut gaat doen bij Mark Hoek. Dat je dan op een... Braakstuk land komt en dat je dan een kapmes krijgt en takken gaat hakken. <lacht> en uh, die takken in een soort boog, Eskimo-achtig ding als basisframe neer gaat zetten. En dat daar lappen en doeken, CQ-huiden overheen gelegd worden. En dan wordt de vuurplaats daarvoor gemaakt, waar die stenen in gedaan worden. En dan, ja, pleeg je uit, ga je de hut in en dan komt er een vuurmeester die die stenen neerlegt. Is dat ongeveer wat ik me voorstel? Uh, nou, nou, uh, dat, oh. dat, zo gebeurt het dat soms oh. wel. Maar meestal is, is er een hoop al gedaan natuurlijk. Okay. Dus de hut die staat er meestal af. Het skelet staat er. En dan dek je, alleen de, de, dek je de hut af met dekens. He, dat is, je probeert alle elementen erin te hebben. Dus dat is de hout van het, he, de hout van het skelet is dan de, het uh, plantenrijk. De dekens zijn het dierenrijk. De aarde daar zit je natuurlijk op. En zijn de stenen. En de mensen, dat zijn wij dan. En dan heb je ook alle vierde elementen. Water, lucht, uh, aarde vuur, en vuur en ja. aarde. Ja. Oké, okay, dus nou, bedankt voor de samenvatting. Jij hebt nog nooit zweet weten Ik het heb nog gedaan. nooit zweet gedaan oh, Met jouw nee, shamanistische nee, nee, nee, ervaring. Met mijn helemaal. shamanistische ervaring. Het is echt te gek voor woorden dat, uh, ik, ik wil daar nog even naartoe straks. Uh, naar jouw shamanistische ervaring. Is want goed. die is ook zeer, uh, zeer breed. Uh, Oké, okay, dus dit is, dit is wat het is. Het is een soort sauna in het wild. Plat gezegd, maar ja, oké, okay, goed. <laughs> ik zie je wat tenen, wat krommen met voor deze. Het is een leuke samen. Ja, precies. Um, nou, ja, dat is niet alleen, maar zoals wij Westelingen, naar de sauna gaan, uh, wat dat is vooral lekker en je transpireert. Uh, dat betekent dat je ook iets aan je weerstand doet. Je, je doet ook zeg maar, omdat je lijf zo ontzettend actief is, heb je een soort is het uh, hetzelfde als sporten. Hè? Je, je, je krijgt er ook uh, je conditie van, van een sauna. Nou, dat zijn een beetje de voordelen van een westerse sauna. Ik weet dat er bij een zweethut zit er veel meer achter. Ja, dat klopt. Kun je eens een keer proberen uit te leggen... wat de verschil is ja, tussen een het, westerse sauna is... qua inhoud en... Ja, het grote verschil is wat je al aangeeft. En, uh, in het westen is het ontspanning. En is het meer uh, van alles afgaan. En een zweethut is zeg echt op zoek gaan naar verdieping. Uh, traditioneel is het zo dat ze zeggen dat een, uh, of de traditionele verhalen, geven aan dat een zweetnut is voor, uh, voor reiniging. Hè? Dus dat is schoonmaken. Het is voor healing. Het is voor, het, voor vision, dus dat je je ogen weer terugkrijgt. Hè? Mensen die hun ogen een weg in het bestaan kwijt waren, dan weer hun visioen kregen. Maar leg er eens dus uit, het is, <coughs> want dat is natuurlijk dus, zo uit. Okay, ja, en het is voor wedergeboorte. En het loslaten van het ego. Dus, dus je oude stukken achter je laat... zodat je weer fris eruit komt. En symbolisch is dat weergegeven... dat de, de zweetuit zelf... de constructie uh, stelt een baarmoeder voor. Het is de baarmoeder van de aarde... waarin je dan zeg maar... opnieuw geboren kunt worden. Vroeger hem als mijn moeder zei... van uh, als ik dan klaagde van... ja, het is jammer, maar ik kan je niet opnieuw bakken. Hè? kan je niet opnieuw maken. Is het jammer? Is jammer. En nu heb ik de zweetuit gevonden, dus... Je kunt jezelf iedere keer weer opnieuw uitvinden. Iedere keer weer teruggaan naar die bron, naar die essentie waar het voor jou om gaat. En daar weer een impuls aan geven. Mm. Dus wat dat betreft is het dan echt een dood- en wedergeboorte-ceremonie. Uh, die heel erg met de aarde verbonden is. Dat zijn grote uh, dingen, Mark, die, uh, die je zegt. We beginnen gewoon even puntje voor puntjes uh, te behandelen. Je begon met healing. Van waar healing? Uh, nou, een van de dingen die, die healing is. Of op het fysieke niveau is het wat een zweter doet. en is hetzelfde als bij een sauna. Je temperatuur gaat een beetje omhoog. En dat, is, dat hebben ze wel gemeten. Bij de sauna is dat ongeveer een halve graad. En dat komt overeen met een lichte koorts. En als je temperatuur in je lichaam omhoog gaat. Dan, ja, dan maak je heel veel ziektekiemen ziekte dood. -ziekte -ziekte -ziekte. Dus wat dat betreft is het natuurlijk een heel praktisch iets. Mm -hmm. Ook door het zweten krijg je natuurlijk veel ontgifting. Je krijgt dus ook wel praktisch ontgifting. En dat heeft vaak ook een doorwerking op het emotionele lichaam. En mm -hmm. ja, dus door... Dingen heen te gaan. Doordat je een uitdaging krijgt. Is het ook nog een keer spannend. Waardoor je zeg maar makkelijker uit je denken gaat. Heling is eigenlijk dat, dat soort dingen te verteren. Die onverteerd. ...onverteerd zijn gebleven. Als je als mens doe je ervaring op... ...en niet alle ervaringen uh, verwerk je. Sommige laat je gewoon langs je heen vallen... ...en andere uh, groeien van. Maar de dingen die je met je mee blijft dragen... ...dat is eigenlijk net zo als met gewoon voedsel. Ja, als je een ervaring hebt... Uh, ...als een energetische voedsel ziet... ...dan kan het net zo zijn als met eten... Wat, wat, er niet aan, hè, ...wat je erin komt... ...moet er op een bepaalde manier uitkomen. Als dat niet is, raak je verstopt... En krijg je buikklachten. Nou, dat is ook met het emotionele lichaam ook. Als je ervaringen hebt gehad die je niet verteerd hebt. Geen plek hebt kunnen geven. Dan slip je dicht. Dan gaat je levenslust achteruit. Je, dan wordt het leven zwaar. En die dingen te verteren, Dat is één een, een manier van healing. Oké, okay, dus ik probeer het even te begrijpen. Je zegt van... Je gaat een zweetwit in. Uh, met een, bijvoorbeeld een ervaring die je niet verwerkt hebt. Hè, of die niet doorgestroomd is. En wat maakt nou dat een zweethut ervoor zorgt... dat je zo'n ervaring dan op een gegeven moment wel kan verwerken? Dat is, uh, ja, dat is natuurlijk een hele grote vraag. Of tenminste, daar kan je heel veel, uh, op heel veel lagen op antwoorden. Uh, heel simpel gezegd is, doordat de energie stijgt, krijg je dat... Uh, dat de dingen die je probeert te onderdrukken niet meer te onderdrukken zijn, die komen dan vanzelf omhoog. Belangrijk daarbij is, is, is dat als je gewoon als dingen omhoog komen... hebben wij als westerlingen daar weinig culturele context mee gekregen. Mm -hmm. dus op het, hè, toen ik ermee begon, was het heel in in de zweet het om dan maar te gaan processen. En dat heeft natuurlijk voor mijzelf een enorme betekenis gehad en een enorme waarde. Maar op een gegeven moment merk je, daar gaat het niet alleen maar meer om. Ik geloof dat uiteindelijk achter. Alle dingen die je niet uh, verteerd hebt. Zit een verlangen naar diepte. En wat een zweetje doet. Die neemt je naar een diepere laag mee. Zodat je weer de essentie van je bestaan hebt. Kijk achter ieder verdriet zit uiteindelijk liefde. Mm -hmm. de, alleen dat verdriet overschaduwt dan de liefde. En dan denk je aan liefde en verdriet dat er bij elkaar horen. Ja, want om ergens pijn van te hebben. Moet je eerst ervan houden. Want als iemand... Uh, als iets, Iets waar je niet van houdt, stuk gaat, uh, yeah, who cares? Pas als je ergens om geeft, kan je verdriet hebben. Pas als je wil leven als de levenslust, kan je ergens boos over worden. He, dat je wilt dat iets gaat, blijft leven, daar kun je voor gaan vechten. En die stap raken we uit het zicht. En daarvoor helpt dan die visioen ook: he, dat visie maakt dat je door de hindernis heen kijkt naar wat erachter gaat. En ja, en daar had ik zelf in ieder geval heel veel behoefte aan. En als ik dan zo omheen kijk, natuurlijk met mijn gekleurde kijker, denk ik dat dat een deel is waar in onze westerse maatschappij heel erg weinig uh, ja, intelligentie over is. Mensen reageren heel erg reactief, heel erg, heel erg vanuit de emotie. En niet vanuit, van ja, maar wat doet nou je ziel zingen? Waar gaat je hart nou vrolijk van worden? Oké, okay. nou. Um... Ik vind het zo interessant dat we na het blok, na de muziek, even hierop verder gaan. Mm -hmm. uh, we gaan nu even luisteren naar de, naar de muziek. En dat is Love in Action met Time is Now. Van Fires. Welkom terug uh, beste luisteraars bij Inspiratie Radio. We hebben als gast Mark Hoek en Mark is shaman. En we gaan gewoon lekker, lekker door met uh, de zweethut, want uh, ja, er is nog zoveel over te uh, vertellen. En uh, Mark, we, je was net bij het niveau healing hè, van uh, even samenvattend waarom, uh, waarom een zweethut. Een nou, zweethut dat is uh, een beetje vergelijkbaar met de sauna. In, uh, zoals wij dat in het westen kennen. En alle voordelen die je van de sauna hebt, die heb je ook in een zweethut. Maar er zijn nog wat diepere redenen. En een van de redenen was de healing. Nou, één aspect heb je daar nu van uh, behandeld net. Zijn er nog meer aspecten die je uh, zou kunnen zeggen? Ja, er zijn natuurlijk heel veel kanten van een uh, zweethut. Healing ontstaat ook doordat je in een rituele vorm de energie opbouwt. En door die energie op te bouwen... Uh. Wordt er een ander deel van je wezen geraakt? Uh, je hebt zeg maar twee vormen van shamanisme. Je hebt het shamanisme van de drie werelden. De onderwereld, middenwereld en de bovenwereld. En je hebt het shamanisme van de twee werkelijkheden. Zijnde? Het, het geziene en, uh, en de tweede werkelijkheid. Dat is meer zeg maar zoals bij Carlos Castaneda. Het ene is uh, ja, begrensd in de eeuwigheid. En de andere is, is grenzeloos of oneindig. Klinkt heel gewikkeld. Maar we moeten het maar even, denken, gewoon even, ja, even laten voor wat het is. Ja. Ja. In ieder geval. Het, het wonderlijke bij mensen is dat er eigenlijk twee kanten zijn. Iemand kan alles hebben en toch niet gelukkig zijn. Iemand kan gelukkig zijn met weinig. En dat zijn dingen die in ons hoofd, in ons wereldbeeld niet precies passen. Uh, als je dan zeg maar terugkijkt bij de oude Egyptenaren. Die dachten dat de zon met een bootje over de hemel werd getrokken. En dat dat iedere dag een gevecht was om die zon weer omhoog te krijgen. Dus die waren... He, die hebben daar tempels voor gebouwd... en hielden daar niet de wereld, omdat dus ze anders bang waren dat de zon niet overkomt. Nou, dat wereldbeeld is natuurlijk heel vreemd voor ons. En dan denk je, nou, wat een hoop moeite. Dat is primitief. Of misschien niet. Maar... wat zij wel hadden als concept... voor een zielenheil, zeg maar, is... is dat als je gestorven wordt, wordt, wordt je ziel gewogen... en dan moet je hart zo licht zijn als een veertje. Kijk, en dat stuk hebben wij dan weer niet. He, bij ons zie je dat er heel veel dingen die wij doen... Ja, dat voedt niet meer de ziel. En de prijs die we ervoor betalen... is dat het koud en leeg worden. En dat herken je, wat ik in het shamanisme heb geleerd... dat misbruik van macht geeft eenzaamheid en zinloosheid. En dat is waar onze maatschappij op het moment vol van is. Zo zie ik dat dan. Als je ziet hoeveel oudere mensen eenzaam zijn... en ook jongere mensen. En dat heeft heel veel te maken dat als je energie laat stromen... krijg je verbinding. En als je die verbinding niet aangaat... Ja, dan raak je afgescheiden. En als je afgescheiden raakt, dan besta je niet meer in context. En je komt tot bloei tot in je context. Dus wat een zweter doet, wat een van de dingen van, van, van waardoor je energie opbouwt, is door verbindingen te maken. En dat doe je dan traditioneel door met de vier windrichtingen, door met de aarde, door met de spirit, met je eigen krachtdier. En op die manier wordt eigenlijk je ziel gevoed dat die weer tot bloei komt, weer tot leven komt. Het is soms alsof je op de, in de woestijn een plantje water geeft. En dan zie je hoe we mensen uit hun hoofd weer gaan voelen. Nou, dan kom je vaak eerst door een emotionele laag. Maar achter die laag komt dan weer het verlangen. En achter dat verlangen komt dan uiteindelijk, want uiteindelijk kun je alleen maar naar iets verlangen, omdat je het kent. Dus mensen verlangen naar liefde, naar geluk, naar vrijheid. Maar dat zijn eigenlijk allemaal echo's van je ziel. En zo zie ik dat dan, dat dat een manier kan zijn om die weg terug weer naar die verbinding, je oorsprong te vinden en voorbij die lagen. Je hebt, het, je hebt het over verbindingen. Omdat en, daar uh, volgens mij de healing in zit. Wij proberen vaak onze problemen op te lossen. Maar het leven blijft altijd vol met uitdagingen. Kijk, iedere dag moet je toch weer eten. Iedere dag zal je toch weer je, je koelkast moeten vullen. En uh, je huis schoonmaken. Het wordt zwaar. Als het uitzicht is. Als, als er niet een, een verbinding is. Of een grote geheel is. Waar uh -huh. mensen zich mee kunnen verbinden. En nou ben ik dat daar helemaal mee eens. Hè? Ja. Echt volledig. Ehm... Uh, maar als ik zelf naar mijn ervaring met de zweetuit kijk. En de, de dingen die jij noemt in die verbinding. Hè, de, de, de, de vier windrichtingen. De, de, de geesten van, van het hout of van het bos. Of nou ja, je, je noemde een paar van dat soort dingen. Ik merk dat ik daar niet zoveel mee heb. Um, ik, heb uit, ik ga dan wel mee in zo'n uh, ritueel. He, omdat ik, ik dat hoort erbij, en dan ben ik ook zo van: Nou, weet je, dan, dan doe ik het ook. Maar ik merk niet dat ik daar iets bij voel. Terwijl ik wel heel veel verbinding voel in zo'n uh, zweethut. Maar dat is dan vooral met de mensen en, en met mijn eigen onderbewustzijn en mijn hogere bewustzijn en dat soort dingen. Of noem het van mij op het God, dat maakt me allemaal niet zo van uit. Um, ja, ik, het is niet zozeer een vraag, maar kun je daar iets over zeggen? Ja, of ben, ben ik, ik misschien nog niet ver genoeg als Nou ja, ja, ja, ja, ik ben, ben helemaal geen jamaan, ik, maar ik, ik, ik, ik, ik, Dat vind ik altijd heel moeilijk te zeggen. Of je dan ver genoeg moet zijn of niet. Het, het is hetzelfde als... Um, uh, ik, ik denk waar, waar je verbinding in zoekt. Is waar je verlangen naar uitgaat. En natuurlijk met mensen. Uh, is het vaak het makkelijkst. Maar ook vaak het ingewikkeldst. Om je mee verbonden te voelen. Dus dat je daar dan mee... Dat dat het eerste wakker, dat zal per mens per deelnemer verschillen, laat ik, laat ik het okay. zo zeggen. En het feit, hoe ik dat heb gemerkt, is als je gaat praten bijvoorbeeld... dat het soms leidt het tot verbinding, maar meestal leidt het tot misverstand. Hoe mensen verbonden raken is door samen iets te doen. Door samen in een ritueel te zitten. Ja. En het wonderbaarlijke is dat je soms door, door in een zwetu te zitten... terwijl je de mensen niet in het donker zit, dus je kent ze niet zo goed kun je soms heel erg verbonden raken... doordat je in een ritueel gedeeld hebt. Dus je gaat voorbij een andere laag. En dat ben ik heel met je eens. En dat is wonderlijk. Ja. En dat is het begin waaruit... Ja, en dat is het begin. En als je dat daar dieper in gaat of verder onderzoekt, als dat wat is voor je tenminste, dan zul je merken dat daar steeds meer verfijning in komt. Kijk, de eerste keer dat je zeg maar een, een, een, een bos in loopt, dan zeg je, dat nou, zijn allemaal bomen. Als je het bos wat vaker bestudeert en ziet, oh, dat is een den en dat is een eik en dat is uh, een berg. En dan komen die bomen steeds meer tot leven. naarmate je meer met een boom gaat verbinden, er komt zo'n boom tot leven. Het is net zo... Eigenlijk, zo'n zo binding met een windrichting, is eigenlijk net zoals met een relatie. Je moet die verbinding aangaan en daar moet je tijd en moeite voor doen. Maar betekent dat dat jij echt een verbinding voelt met bijvoorbeeld de vier windrichtingen? Kan ik dat zo zeggen? Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. En Kun je daar iets van beschrijven? Hoe, hoe, hoe, ja, dat is hoe, natuurlijk heel intiem. Ja, oh ja, ja ho het hoeft niet. Nee, hoor, maar... nee, nee, nee, daar wil ik wel oh. iets van over zeggen. Hoe? Uh, Hoe ziet nou dat Nou ja, Wat dat betreft heb je natuurlijk heel veel verschillende uh, shamanistische tradities. En mm -hmm. van de Susquanix-stam is dan de traditie dat je in iedere windrichting je persoonlijk medicijn gaat zoeken. In je persoonlijke totem, in je persoonlijke voorouder zoekt. Het medicijn wil dus feitelijk. Ja, je persoonlijke nou ja. medicijn. Dus je, je hebt van elk, elk dus windrichting, windrichting één. Bij mij zit bij mij een dier. Ja, dus je hebt en voor je hebt vier, vier dieren. is dat de wolf. Een ja. nou, wolf staat vaak voor als leraar, voor begeleiding. Een wolf is aan de ene kant een solitair dier... en juist ook een groepsdier. He, die kennen dat allebei. En, nou ja, het is vaak een leraar, is een wegwijzer, een padwinder. Dus die haalt me daar heel erg bij. En dat is op, op een praktisch niveau. En dan op een energetisch niveau... is het een bepaalde kracht die dan doorstroomt... en waardoor, ik, ja, waardoor dingen in mij weer wakker worden... en die dan tot leven komen... En ja, dat is voor iedereen, heeft, heeft dan zeg maar wat wolf voor mij betekent, is voor een Anders zal dat misschien weer iets heel anders zijn. Maar ik hoor toch nog het contact niet? Hoe je het contact je? wat je ermee hebt, de verbinding die je ermee hebt met zo'n windrichting, daar hoor ik je nog niet over zeggen. <coughs> ik zeg wel dat je een, wel dat je een totemdier hebt hè, en dat soort dingen. Wat bedoel jij dan precies met contact? Nou, wat, dat, wat is dan de verbinding? En de verbinding is, is dat je daar. Ja, hoe verbind je met een persoon? Daar komt liefde doorheen, daar komt kracht doorheen. Of is dat een verbinding met zo'n zo totemdier? Is dat ja, een... Ja, ja, een totemdier. Oh, dat is de windrichting. Nee, ja, er ja. zit ook een plek in en daarachter zit ook oh, een plek. Okay. En daarachter zit, ik bedoel, daar zitten heel veel laagjes. in. als je daarmee aan de gang gaat, wordt dat ook weer een medicijn. Wil en er zit, eh, er zit een wolf, er zit een grootvader, er zit een, uh, een kwaliteit, uh, ah, okay. een soort vuur wat er dan gaat branden en daarachter zit dan weer een rode schildpad. Wat oh, en... grappig joh, want ik, ik hoor altijd wel of, ja, wind richting het oosten, de, de geesten van het oosten, nou ja, weet je, laat ze me lullen maar ik, ik, ik zie ze niet. Nee, nee, dat hoeft ook. Niet. Maar nu snap ik waarom want er het, het, het, het zit een heel verhaal achter en ja, daar heb ik natuurlijk geen connectie mee. Maar dat, is een, mee. dat ja. is een persoonlijk verhaal. Ja. Ja. En, en dat zal je ook dat vind ik ook sowieso leuk, het grote verschil het feminisme is, is dat het om jou gaat. Eh, dus dat jij in je kracht komt. Dus als de een dat wel heeft en de ander heeft dat niet. Uiteindelijk gaat, telt het om jou. Kijk, want al die dingen zijn er al. Het, het, eh, en door, door ze aan te roepen maak je de dingen wakker. Want dat is de kracht mm. dat mensen hebben. Jij maakt dingen tot leven. Eh, als ik die wolf niet aanroep, dan verdwijnt die. Je roept ze aan. Ja, je roept zijn. ze aan en je draait naar de windrichting toe en dan spreekt ja, je. Of de... dat doe je innerlijk en dat mm. soort dingen. Ja. We gaan even naar muziek. Gaan ja. we naar het nieuws. Gaan we, weer... we zijn al de eerste uur voorbij, hier, Mark. Ja, kan je dat voorstellen? Hart, ja, dat gaat heel hard. En dan gaan we lekkere tweede uren doen. En uh, nou, ik heb heel veel zin in. Ik vind het echt heel leuk. Ik vind het ontzettend leuk dat je zo enthousiast bent. En het, ja, dat is ook raar als je dat niet zou zijn. Maar ik vind het wel heel leuk dat je, dat, uh, dat je er zo enthousiast over bent. We gaan uh, weer naar Tito La Rosa. En dat is met Spiritu del Viento. Na kuka, na sheshe, ki te aki na o aqui na hana, hani aki na nuka, o pa hano seste, -se. e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 Uh, je komt het over de hele wereld tegen. Het is gewoon. De, ja, Ik denk de oorspronkelijke. Spiritualiteit. Ze zeggen wel eens dat. Uh, dat de mensheid. Dat, is, uh, dat was een artikel. National Geographic. Een keer bijna is uitgestorven geweest. De mensheid. De mensheid. En toen vanuit het Altaai gebergte. Is, is de mens toen weer. <coughs> uh, verspreid geraakt over de hele wereld. En.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 Maar als je dan voorstelt dat ze dat voor inspiratie gaan, bijvoorbeeld naar een reis van Mars om maar een hele andere richting te geven. He, dat kost evenveel. Dan was de hele mensheid opgelift. Mm -hmm. Ik weet niet ja. we daarom blij van zouden zijn. Maar, he, dus, dus je ziet dat, dat die diepere laag. Daar zit groei in. En hey, wat als is dan? Eruit vanuit de mijn komt.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 Het ja. is gewoon een cultuurverschil, maar volgens ik, mij... Ik, ik krijg het niet helder. En het, het lijkt er wel op of, of het ook niet helder te maken is. Zo, zo, zo ja, nee, dat wat, is een beetje wat, wat, ik, wat ik nu... Wat, wat, het is. Hoe, hoe ik het persoonlijk beleef, hè, dat, maar misschien doe ik daar de wikker tekort mee, mm -hmm. is, is hekserij is meer dat je samen uh, dat je met de god en de godin werkt en dat je die energieën uh, doorlaat stromen of met die energieën werkt. En...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 Uh, ja, voor de aarde zorgt. Voor de, de aarde Oké, okay. Ja, vind ik een mooie. is, enzovoorts. Nou, de jaar zet... feesten viert. Ja, we, we laten het maar even, dit onderwerp. Ja. Want het, ik, dit is dus, ik wist niet dat het zo ingewikkeld uh, zou zijn. Nou, dat is meer omdat maar, het zo'n breed onderwerp is. Een breed nou, maar onderwerp. een gek kan meer vragen dan een ja, wijze kan precies. antwoorden. He. Dat is een spreekwoord. Uh, uh, hey. ik, ik wil nog even vragen. Wat heeft shamanisme jou gebracht, uh, Herman? Uh, verruiming, uh, menselijkheid... en nogmaals het inzicht dat ik onderdeel ben van...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 Oh, dat dat, uh... nee, er zijn heel dat... veel hoor, er zijn misschien wel nee, nee, nee. honderd. Om misverstanden te, te voorkomen. Bij Rouline kan je dus geen zweethut oh, doen. Wat dacht je dat zijn? Nee, nee, maar het zou dus een hele mooie combinatie zijn om Mark een keer uit te nodigen om bij Rouline een zweethutceremonie ceremonie te doen. Ja, dat Want kan, zij dan kan heeft je daar toch zweten? Uh, en dan zou je daar <sijf> dus zweten. Goed, Mark, we gaan even door met, uh, met healing. Maar heb je nu alles? Uh, we gaan even naar de zweethut weer.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 Ik denk yeah. dat het 1972 ja. was, ongeveer zo ja, uit ja, mijn hoofd. Precies. Ja. Ik, ik weet ja. nog goed dat mijn muziekleraar... er automatisch hierover kon opwinden over dit nummer. Hoe kwam dat? Eh, Toen de tijd wilde klassieke orkesten... -or nog niet met lichte muziek eh, vermengd hum... worden. Dus dit moest apart gespeeld worden. Dus Simon en Carfunkel konden uh -huh. dat niet... samen met dit, dit orkest doen...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 Nou, beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. We hebben als gast Mark Hoek en Marcus Shaman. En we gaan het nog even, nu de zweethut, uh, afronden. We hebben de healing gehad. We hebben nu nog vision staan, wedergeboorte en loslaten van je ego. Nou, dit zijn nog ingewikkeldere dingen, net als healing, denk ik. Maar ik probeer het even op een, laat me zeggen, toch een beetje een... bijna ja. simpele manier uit te leggen. Wat dat betreft is zeg maar de...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 Hmm, oké okay, dus dat, dat is echt een uh, dat was, ja, dat is, daarom zijn die twee dingen eigenlijk een centraal thema in mijn, uh, in mijn werk, in mijn praktijk. Ja, dus nou, we komen ook nog met op Transdance uit. Ja. Maar je kunt, dus, je kunt wel een visioen krijgen bij een heel erg verdiept in, in de, ja. de ja. Mag ik een <coughs> beetje domme vraag stellen? Maar zweethutten, is dat puur mannelijk? Ik bedoel, of is het ook mannen en vrouwen?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 We gaan even naar de volgende, dat is wedergeboord. Dus dat ontstaat ook uit zweet. Ja, ik denk dat soms als je in het dagelijks leven verwikkeld bent geraakt. dan vergeet je wel eens waarvoor je het allemaal doet. Dan word je opgeslorpt, wordt al je aandacht opgeslorpt. door de dagelijkse bezigheden. En door dan een moment van bezinning in te bouwen. dus door je helemaal terug te trekken uit het dagelijks besteden. weer contact te maken met je ziel, met waarvoor je leeft.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 Simon en Kaal van Koek.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 Dan, uh, dan zijn er altijd begeleiders die zorgen okay. dat de mensen elkaar geen zeer doen. Daar wordt de ruimte ook afgebakend met matjes, zodat je als je op een matje stapt, dat je weet dat je niet tegen de muur aanloopt. Okay. Wat dat betreft is deze vorm van trans anders dan wat mensen vaak denken met trans. Is dan zeg maar dat je dan helemaal verdwijnt en dat je wordt overgenomen. Dat is hier niet de bedoeling van. Uh, dat is dat possession trance wat meer zeg maar met. Uh, ja, met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 ja, wat in de mensen zelf zit. En mm -hmm. het is meer dat we dat onderdrukken dan dat we dat. Mm -hmm. uh, Oké. Okay. Hey, nou, dankjewel. Uh, Daar dan, dan moeten we het even bij laten bij Transdans. Ja. Want we gaan alweer naar het nieuws toe bijna. Uh, waar en wanneer en hoe kunnen mensen bij jou transdansen? Nou, Transdansen geef ik iedere week. Dat is mm -hmm. uh, iedere maandagavond. begin om half acht. En dat doe ik in het oude belastingkantoor in Haarlem. Dat is op de Suriname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 Oké, okay. nou uh, Mark, um, ja, ik vind het ontzettend leuk dat ik jou uh, lekker aan de, hier aan de microfoon heb uh, kunnen krijgen. Um, dit is zo'n een beetje een, uh, een van de laatste uitzendingen, want uh, wij, gaan, uh, wij gaan stoppen met Inspiratieradio voor deze, voor deze zender. We gaan door als internet uh, uitzending, dit is de 98 ste uitzending, we gaan door naar uitzending 102 en dan stoppen en dat is eind juni. Dus uh, bijna met een melanchol melancholiek gevoel stoppen we hiermee. Maar ja, het kwam vooral omdat we het echt allemaal te druk hebben om dit er nog uh, bij te doen. Hey, hartstikke bedankt. Jullie ook bedankt. En, uh, en alles goed. goed.